Ja. Het is donderdag 2 april 2026. En hier is Kletspraat met Jaapia. Oh, oh, oh. ja, ja. Mm -hmm. ja, ja. Ja, ja, ja. Dan laat ik even kijken of ik op de chat kan komen. Als ik wat zie, tenminste, volgens mij zit ik al op. Daar is hij weer. Daar ben ik dan, hallo, CPR. Mascotte, Els. En uh, ja, iedereen uh, die niet op de chat zit en luistert, hè. Dus ik zorg voor de microfoon wat dichterbij zetten. Zo, nou. Het is dus, uh, weer uh, donderdag. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik het over moet hebben. <laughs> ik weet helemaal niks. Weet die, hebben jullie misschien een leuke een anekdote of zo? CPR, mascotte, eilrons. Wie is er nog meer? Ja, ja, Jullie wat op de, de chat schrijven. Dan kan ik zien wie er allemaal zijn. Want ik zit natuurlijk op ERC. nettalk ERC. En dan kan ik niet zien wie er op, de, op die andere dingen zit. Ja, behalve als hij wat schrijft dan in Discord. Oh, mij lukt het allemaal niet. Oh, Alle, je star, hallo, je star. Nee, op bedoel, daarvoor wil ik ook andere computer kopen. Dan geuk ik alles er opnieuw op. En gebruik oh. gebruiken hem alleen maar daarvoor, niet voor andere dingen. Alleen puur daarvoor. Wat het kost, het interesseert me geen hout. Geld, we hebben maar geen waarde. Al oh, kost het duizend euro, ik heb te scheid Werk Dirk is er. Geld heeft maar maar geen waarde, geloof me, echt. Ik geef niks om geld. Al raak ik alles kwijt, doet me geen moer. Echt. Ik, of ik nou straatarrond ben, of, of stinkend rijk, het zal me om mijn reet roesten. Ik geef niks om geld. Jullie? Weet niet. Het, het brengt alleen maar een als je geld hebt. Dat is echt waar. Als je niks hebt, kan je ook niks verliezen. Zo bekijk ik het. Maar goed, ik wou dat ik ook niks had. Dat ik straatarm was. Nog armer dan een kerkrat of een muis. Ik wou dat ik helemaal niks, geen bezit had. Dat ik alles verloor. Ja, ja. Dan heb je ook niks om druk over te maken. Ja toch? Maar goed, Armoede is het mooiste wat er is. Geen gezeur aan jou van de belastingdienst. Want een kale kip kan je niet plukken. Hij brengt alleen maar ellende, joh. Iedereen wil wat van je, weet je wel, ja, hoor, ik hoop dat ik... Uh, ja. uh, uh, wie is nou dat nou weer, Marcus? Oh, wacht even, Marcus, ja. Is hij jarig vandaag? Zo dan. Ik heb hem lang niet meer gezien op uh, Ridder Radio. Hij is voor zagen begonnen. <laughs> ja, ik volg het allemaal niet meer, joh. In het begin volgend ik hem nog wel eens, maar ja, ik denk, hij laat ook niks van zich horen. Dan heb ik ook zoiets van, dat nou dan niet, hè? daar ben ik er makkelijk in hoor. Maar, eh, Dagia, Panelkels, Mario, CPA, Dread en alle andere chatters op de Discord en buiten de Discord. Zoals IOC. En mensen die niet op de chat zitten natuurlijk. Dirk, ja, ook een leuk onderwerp. Gevlogen. Oh, ja, er zijn mensen naar de maan gevlogen. Hè? Ja, nou nu richting maandag. Hè. Ze gaan niet op de maan lopen, willen ze ook over twee jaar doen. En uh, ja, ze zeiden dat was uh, vannacht of zo. Ja. Laten we. Maar. Ja, uh, uh, van de klok verzetten. Oh, dat. Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel van gemerkt. Want uh, ja, ik was natuurlijk uh, maandag en dinsdag thuis. Ik heb uh, gisteren. 1 april begonnen met werken weer. 2 uurtjes per dag dan. Twee uurtjes per dag werken. En eh, ja, veel op mij eigenlijk. Oh. Mm, hey Dirk, zeg je op star. En dan schotten, zeg zeggen, oké okay, Dirk. Ja, ja, ja. 1 april grappen, ja. Wut, wut, 1 april grap. Ja, ja. Nou, dat die, die kroon is weer terug, hè? die, die uh, van die, ja, dat was zo'n gouden kroon uit Roemenië. Dat is ze uitgeleend. En die was toen gestolen. En die is weer terug en die was volgens mij gisteren al teruggegaan. En ze durfden het gisteren niet op het nieuws te brengen, want ze dachten dat het een, dan een flauwe 1 april grap was. Maar het is vandaag pas bekendgemaakt dat die kroon, uh, die, die gouden helm uh, weer teruggevonden is. Dus wat zullen ze daar in Roemenië blij zijn, hè? dat die weer terecht is en hij gaat ook gelijk terug naar dat land, want ja, die willen hem natuurlijk nou nooit meer uitlenen, dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? Dat is slecht bevaardigd ook, ze hebben echt geluk dat ze dat ding hebben teruggevonden. Hè? Ze hebben natuurlijk de drie gasten stevig onder handen genomen. Als eh, Zijn niet praat, dan eh, zorgen we dat ze nog langer vast gaat zitten of zo, weet ik veel. Misschien. Eh, ja, misschien hebben ze wel stiekem uh, een nagelstraat getrokken met een tangetje en dan vonden ze weer niks verteld. telt dan gaan we nog een nagel aan zijn vinger trekken hè, zonder verdwijven of, of zo weet je is dat soort zo dingen zo'n tangmeisje schiet dan zo onder je nagel door zo en dan, en dan wipt hij hem zo op <laughs> dan trekt hij hem er heel hard uit, maar wat en al Waar je of je vingers, binnenstebuiten binnenste buiten knakken, zo knak, knak. Ze breken. Weet je. En dan komen ze bijvoorbeeld met een gloeiende hete tang. <lacht> dan kan martelen, heerlijk. Oh, nee, nee, niet doen, niet doen. Uh, vertel op, waar is die kroon? Andersom <lacht> uh, pakken we een. Uh, zagen we, knippen we je vingers eraf met een herscharen, zo lekker veel bloed en zo, ja, en de je in de geluk waar de bloedworst vandaan komt. Nee hoor, nee nee nee, dat soort dingen doen we niet meer in Nederland. Dat wees in de middeleeuwen misschien, maar nee. Ja. Ja, dus die helm is ook weer teruggevonden. Hè? de klok verzetten, ja. De klok verzetten. Ja, dat doen ze dan met de vinger. en Niet met een tangetje, maar met een vinger. De klok verzetten. Toen schoot hij zo oh, oh, zo in je oog. Oh, sorry. En, en, en, en wat ligt er op de grond? Ja, je oog. Op. Oh, het is een glazen oog. Oh, gelukkig. Dus je was al blind dan één oog. Nou, ja, dus stop je dat glazen oog? Die gooi je zo de lucht in. En, uh, en dan. Uh, dat glazen oog. Er zit er een ander bar, die krijgt een klap op zijn achterhoofd, schiet glazen oog door, de, door de, de koffie heen. Hij de achteraan rennt. Zie je dat glazen oog stuiteren door die zaken heen? En die vent de achterhand, rennt, maar stuitert hij via. De gokkast tegen de muur. vakt hem op met zijn mond. En dan slikt er ding een flop. Via binnenuit komt zijn oog weer precies terug op de goede plek. Hij zei. Hé, hey, ik heb hem weer terug. Ik voel het. Ja. De hele mis is terug. Ja, de, de, de gouden helm is terug. Hè? Mooi hè. Oh, wat zullen ze blij zijn. Ik weet niet of die, die, die armbanden ook terug zijn. Oh, die zijn ook terug. Dus die gouden armbanden. Ja, het zat in het. Oh ja, het politieman zat daarnaast. Ja. ja, die worden nou al goed bewaakt, natuurlijk. Hè? Ja, twee armbanden ook nog daarbij. Oké, okay, nou ja, goed. Hij is terecht. Gaan ze in Roemenië een feestje bouwen? Ik zal het even voorlezen. Romeinse gouden helm en twee armbanden terug naar deel met verdachten. Ze hebben een deel gesloten. De Romeinse gouden helm, die vorig jaar uit het Drentse museum werd gestolen, is terecht. En op de. Persconferentie aan de wereld getoond. Dat gebeurde onder zeer zware politiebewaking in de oude statencel van het museum. Vanochtend werd al bekend dat de gestolen arm werd terecht is. Ook twee van de drie gestolen armbanden zijn gevonden, blijkt nu. Waar de derde armband is, is nog niet bekend. Ook is niet bekend. Uh, waarde, kunst, schatten, al die tijd waar. De helm is licht beschadigd, maar kan volledig worden gerast waard. De helm is licht ingedeukt maar er zal geen blijvende schade zijn, zegt Robert van Lang, directeur van het Draams Museum. De armbanden zijn in perfecte staat. Ja, nou jongens, dat is maar wat Zware plusje bewaken, die agent die heeft hem, uh, nou ja, die, die, die, die zwaar bewakend of zo, dat die dan een, een bivakmuts op. Ze dus hebben een deal gesloten, misschien hebben ze gezegd, nou dan mag je die, hey, die derde armband ar ar houden of zo, ja, weet ik veel. De gesloten uh, stukken waren, waren uh, mil miljoenen waard. Ja, miljoenen waard. Ja, Rusland spant strafzaak tegen Nederland. Wegens diefstal van Krimgoud. Ja, maar het mooie is, dat kennen ze wel zeggen. Maar dat goud is helemaal niet van de Russen, dat is uh, van de Krim. Rusland spant strafzaak tegen haar. Wegens diefstal van Krimgoud. Dat is niet eens van hun. Wat een brutaliteit! Zelfs Rusland is niet eens van hun. Nee. Rusland is niet van hun. Nederland is ook niet van ons. Nee hoor. We wonen hier dan toevallig. We mogen ook blij wezen dat we hier wonen. Hé? Nee. Ja. Voor zelf werd je in een ander land geboren toch? Dat moeten we niet zo zeuren. Ja, niet zo zeuren weet je. Want dat is van ons. Er is helemaal niks van ons bij. Ook niet van de Russen. Van niemand. Want ze hebben hier ook maar tijdelijk. Hè. Moord op Poetin en een invasie van Europa. Dit voorzag een vrouw. Die 9-11 voorspelde, of flikker op man, geloof je die onzien? Het is nog nooit zoiets uitgekomen, nog nooit. Het is allemaal achteraf interpretaties. Zeker die vrouw uit de balkan, die blinde vrouw, wel gelul allemaal. Niemand had uit van dat gehoord. En ineens, uh, ineens is ze bekend. En niemand had uit van, nooit van dat gehoord. Dus dat mensen, die vrouw voor mij ook nog niet eens echt bestaan. Toen om maar de vraag of Nostradamus wel echt bestaan heeft. Want wie zegt dat, dat hij bestaan heeft? Niemand kan het bewijzen. Over waar ze gerijden, nee, het fenomeen, een grote onzin wat er bestaat. Van een muzieke oorsprong wordt tegenwoordig weinig gesproken. Er zijn echt, ja joh. elk jaar zeggen ze, ja dat gaat toch gebeuren en dan gebeurt helemaal niks, weet je. Gebeurt, uh, dat weet je allemaal niet in de toekomst. Dus hoe, hoe vaak hebben ze al niet voorspeld, de wereld vergaat, de wereld vergaat. Nou, ze, ze proberen mensen alleen maar bang te maken, joh. Nou, nou eh, met al die toestanden in de wereld, ze maken mensen bang. Nou, ik zal je vertellen, joh, eh, allemaal boos zit met 9-11 zag ook niemand het aankomen, ja achteraf zeggen ze dan, ja dit en dat en flikker op, dat is allemaal Er is nog nooit een voorspelling uitgekomen, nog nooit. Het is allemaal interpretaties, oh dan zal het wel dat zijn, ja daar, ik geloof er allemaal niet in. Het is ook, het, het heet niet voor niks geloven, geloof, geloof is, uh, u moet het zeker weten dat het bestaat, weet je. Ja, misschien komen de aliens de, de, aard, de aarde overnemen. Zijn zij de baas? Zijn van het of Zijn zij de baas? Ja joh, dat zijn allemaal dingen. Maar dan heb je ook geen leven meer, ja toch? Laat maar lekker gebeuren allemaal, ik vind het prima, laat het maar gebeuren. Het is allemaal bangmakerij. En, en, en al zou het wel gebeuren, je kan het toch niet tegenhouden. Geniet van het leven, doe lekker waar je zin in hebt. Ze hebben schaartanden om alles wat er om je heen gebeurt. Je schouders ophalen. Van ze. Ja, je kan er toch niks van doen. Lekker genieten en de rest lekker schaartanden hebben. Zo moet je gewoon denken, want een ander doet het niet voor. Weet je, Dan ga jij je druk maken om de toekomst. Dan heb je een rot leven. En, en dan ga je dood en dan denk je, bij je eigen aan het einde van je leven, ja waar ik maar druk om kan maar ik ben er nog steeds, ja nou is het te laat, dan ga je dood. Nou, dan heb je je hele leven zorgen gemaakt om de toekomst die niet komt. Hm? En heb je daardoor je eigen leven verpest door alleen maar eh, achter al die, die, die flauwekul aan te lopen en alles maar klakkeloos te geloven wat ze zeggen, ze zeggen dit, ze zeggen dat bonken, oh, ben je met jezelf aan het spelen? Nou, uh, zip, uh, nee hoor, ik ben, ik ben niet met mezelf aan het spelen. Ja, ik weet al wat, wat het is. Dat is, uh, ik zit een beetje in De weer te de de de de dat de de de Ja, ja. Uh, ja. ja maar weet je wat het... Wat ze op televisie. Juist, ja, kijk, daar schrijf je me wat helemaal kop. Uh, worden alle voorspellingen. Ik zal het even voorlezen wat Red schrijft. Die blinde vrouw schijnt wel bestaan te hebben, maar net als met Nostradamus worden alle voorspellingen. die voor de toekomst aan hun worden toegeschreven, heden te dagen verzonnen en rondgebracht zijn. Kijk, dat bedoel ik. Die mensen zullen best wel iets voorspeld hebben, maar het is nooit uitgekomen of. Nou, ja, mensen maken een verhaal van: oh, dat lijkt op dat en dat wat er net gebeurd is. En dat doen ze net. Inderdaad, het wordt in hun mond gelegd, terwijl ze het helemaal niet voorspeld hebben. Of misschien heel wat anders voorspeld hebben. En dan leggen mensen dat eh, alsof hun het gezegd hebben. Nou, ja, anders hadden ze dat veel eerder geweten als het zo was. Toch? Schijnlijk geloof niet, het dat, dat, dat is altijd achteraf. Dan zeggen ze, ja, die heeft dat ook voorspeld? Waarom niet van tevoren dan? Waarom wist het van tevoren dan niet? Ja, toch? En dan nou, noemen ze een, ze een jaartal er, maar elk jaar nou, weer flikken ze het weer. Hè? Als je op YouTube kijkt, ook je wordt doodgegooid daarmee. Elke keer komen ze weer met hetzelfde lulverhaal van, we krijgen oorlog dit, we krijgen oorlog dat. Nou, die zal er best wel komen, ik maak je daar maar niet druk om. Er is geen generatie die geen oorlog had meegemaakt, althans wij En die maken wij hopelijk niet mee, maar, maar goed, laten we hopen van niet. Maar me, mensen, maar, ze moeten zich uh, uh, uh, ja, niet mee bezighouden, wat heb je daar bezig? Nou ik, ik heb het ook schaart, hoor. Mensen, ik lag maar gerot, dan zie je mensen allemaal, oh, oh, oh, We heb geen oorlog, ja, dat zien we wel. En misschien gebeurt het daar helemaal niet hebben mensen zich tientallen jaren zorgen te maken om iets wat er niet gebeurt? De mensheid leidt het meest aan het lijden dat men vreest. En zo is het ook. Toch? Zijn ze, ja, ik heb het ook niet zelf verzonnen hoor, maar goed, het is wel waar. Het is wel waar. Dus ja, net als als je naar de tandarts gaat, en dan denk je, ik oh, oh. en dan valt het achteraf hartstikke mee, weet je. Ja. Heeft dat gaartsenboren helemaal geen pijn gehad. Ja. Oh, Hè? <laughs> nou, nou, ik, ik, even kijken ik wel even lezen. Want, uh, Dinsdag, van een ze met een dierenarts, een ontstoken doos. Oh, o jee, dat is niet zo fijn. Een jipsi die schrijft, nou, ik ken dus een blind iemand met kunstoogen die dat echt doet, zijn ogen in de lucht gooien. <laughs> En opvangen. En plop, plop. En weer terugdoen. Pas <lacht> komt goed echt Heel knap hoor. Als <lacht> ja. nou ja, je bij mee zeker. Maar ja. Je wil niet echt overgaan. En ze is al een week niet echt in haar hummie. Sophia. <lacht> en Elsie zegt dan beter even naar de dieraars. Jipsie ja. zo zegt ja. En dan woensdag nog even twee gaartjes vullen bij de tandarts. En laat je zegt: die blinde vrouw schrijft. Oh ja, dat ging over die, die, die van helderziende. Helderziende vrouw die blind is. Ja, ja oké, okay, met de geestesoog. Jifjes daar, ja, wat ben je aan. Oh ja, dat had ik al gelezen. Maar goed, dan bonken, ja, ja, ja. En dan kom ik zo'n beetje. En dan gaat dat kabeltje van mijn hoofdtelefoon heen. En, weer. en dat hoor je dan. ja. Maar goed. Maar goed, maar goed. Ah, hè? ah morgen vrij, elke vrijdag. Maandag is de tweede paasdag. Dan ben ik natuurlijk ook vrij, dus lekker lang weekend. Ik heb maar twee dagen gewerkt en ben ik alweer vrij. Nou, dat is ongeveer half juni zo, of eind juni, dan... Eh, dan ga ik mijn verlofdagen opmaken en dan, en dan ga ik in augustus met pensioen bij koor. Ja, ik moet alleen nog even, even kijken hoe ik mijn dag vol moet maken. <laughs> Zeggen ze: waarom doe je geen vrijwilligerswerk? Ja, dan moet je weer. Uh, ja, dan. Ik wil me wel bezighouden en ik wil best wel eens opnut doen, doen, je. Voor een medemens of zo, weet ik veel. Voedselbank misschien, ja, wie weet. Oh, of zo, ja, weet ik het, ik zie het allemaal wel, joh. Maar ja, ik weet het alweer, Dan krijg je weer net als... Eh, dat heb je altijd ja, zijn mensen die, die hebben dan allemaal zelf geen ervaring mee, weet je wel. Die leggen genoeg en die gaan jou vertellen wat je moet doen als je met pensioen bent. Ja, dan kun je dit doen als je je verveelt of dat. Doen. Of ze maken zorgen dat ze je verveelt. Dit doen en dat doen, en wat, wat, wat, wat. net als vrouwen die voor het eerst een kind krijgen, dan gaan ze jou vertellen hoe je, hoe je dat moet doen, terwijl ze zelf geen kinderen hebben, weet je ook. zo wat dat betekent jongens. Maar moet je er lekker niet mee, weet je. Dan denk ik, zo, jongens. Er zijn mensen als blij zijn dat ze met pensioen gaan, en dan zijn ze met pensioen en dan gaan ze werken, weet je zo. Ja, een vrijwilligerswerk. Of een betaalde baan. Nou ja, dan moet je niet aan beginnen. Want dan krijg je extra belasting. Dus dat schiet ook niet op. En eh, vrijwilligerswerk. Ja, weet ik veel. Als het leuk, leuk, iets, leuk werk is. Ja, oké, okay, waarom niet? Als je het leuk vindt. Ja, moet je lekker doen. Ja, doe. Ja. Of achter de geranium zitten en dan op alles letten en als ze dan wat ziet, gelukkig de politie bellen. Nee, joh, gek, gaat niet doen. Die mensen heb je, hè? Van die oude meisjes die zich vervelen en dan gaan ze voor het raam zitten en dan zien ze dat van die vervelende rotkindertjes. En als ze nou dan gaan ze de politie bellen of hun ouders opbellen. Terwijl ze vergeet dat ze zelf ook ooit jong zijn geweest. <tie> ah. Dan vloog even een vogel voor mij. <tie> ja, voor mij ook <tie> Oh, oh, oh, Geen gasmasker, Ja, nee. Die heb ik niet. Hij is wel mascotte. Jonge, oh. jonge, jonge. Oh. Oh, en dan is het nog maar zes minuten voor alle zei Haha. Hey. Ja, dan dus, dus, dus zit je bijvoorbeeld in een kerkdienstijd zo stil. En later wel je in stilte bidden. Zegt de dominee of de pastoor. Dus iedereen poep stil. En dan zorg je ineens: hoor uh, je dit zo. En hoor je. Achterin. en dan achterin en begint iedereen te proesten en te lachen en je ineens de lachende kerk weet je altijd van, hoe heet die man Fons Janssen, ken je vons Janssen nog, de oudere onder jullie ja dan zegt van van Pandeva, ga beter bekend als Baba Vanga, als een blinde mysticus, helderziende een kruisgeneeskundige van Bulgaarse kom, kom af. Uh, Strimica 3 oktober 1911. Petrit, die 11 augustus 1996 Ik zou verleden. Dus. Volgens het National voorspelde van dat de Derde Wereldoorlog in november 2010 zou beginnen, tot oktober 2014 zou duren. Nou, dan is die oorlog al lang afgelopen. Of misschien, misschien, dan houden ja, zo drie uur, drie, drie jaar is best nog wel veel hoor. Bijna drie jaar, uh, ja, bijna drie jaar. Ja, het is, uh, de, de zon heeft mij heel kort geschenen vandaag. Hè. Het heeft vanmorgen nog even een beetje geregend. Ja, het voelt niet echt koud, het is niet echt warm, maar het voelt ook niet echt koud, het viel me mee. Ik ben niet met de auto gegaan naar mijn werk, maar met de Senoor sco uh, scooter. Ja. En, uh, na, die ja, zo meid die Ja, ik op de fiets ga, dan doe ik er nog langer over. Maar het scheelt niet veel hoor. Je, mag, je kan niet harder als 30. Ja, kan 30, maar. Ja, meestal wel, ja, ik ben een beetje een schaar <lacht> Ik ga ook twintig of zo. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Je, je weet net wat uit de voor gewoon noodgang. Ze rijden zelfs over de stoep, hè. fietsen en alles. Is... Sommige mensen hebben er echt manen om Gaan ze gewoon over de stoep. Sommige rijden echt heel hard over de stoep. Het mag niet, maar ik, ik zie nooit dat ze bekeuringen uitdelen, ja. Politici, uh, ja, wanneer ze nodig hebben zie je ze niet. Laat ik het zo zeggen. En als je ze, ze niet nodig hebt, zie je ze dagelijks. Heel raar, heel raar. Ja. Ja. En ze er wat voor zich krijg nog een grote bek ook. Ja. En je mag niet op de fiets stoppen. Uh, uh, gaan ze bij, ja, ik echt wie voor je op Zijn dus fiets, fietspad is daar om de tenminste. De straat is... Aan de andere kant, dit is een trottoir, daar hoor je gewoon niet te fietsen. Veel van die mensen die dicht bij haar stonden hebben verklaard dat ze een aantal voorspellingen nooit heeft gedaan. Die aan haar werden toegeschreven. Ja, dat, dat klopt. Dat wel goed klopt hoor. Maar mensen maken er een eigen verzinsel van. En dan zien ze dat dat op sociale media komt. En dan zijn ze weer trots. Van kijk, dat heb ik eigenlijk gedaan. En dan denk ik, die mensen allemaal van die ego-trippers ego noem ik dat. Die verzenden dan iets en dan doen ze, net als we onderop onder dat geschreven hebben, en dan komt dat, wordt dat dan ja, zoveel keer bekeken. En dan zien ze dan zoveel likes en dan krijgen ze weer een kick van, weet je wel. Ja, ja. <lacht> ze een kick van, ja. Oké, okay, ja. Nou, dat, dat uh, ja. En dat is met uh, dingen ook zo. Dus ja, Nostradamus heeft voor 2007 wat en wat voorspeld. Maar als je al die voorspellingen achter elkaar zou uh, doen, dan, dan, dan kan die wel eh, uh, dan had hij vijf keer ouder moeten worden. als dat hij ooit was geworden. want dan had hij de tijd niet voor. om op een voorspelling op te schrijven. En ook nog in versen. moet je het nog vertalen. Dat deed hij in rijmen en versen. en misschien zijn er wel oude voorspellingen. die al zijn uitgekomen. alleen zijn ze nooit ontcijferd. Hè? Wat al veel langer geleden al lang is uitgekomen. Uh, ja. Want dat kan natuurlijk ook, hè. En dat toe, uh, ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, aangezien ze. ze... Ook niet meer tegenspreken. Nee, helaas, dat is ook zo. Aangezien ze niet meer leeft, kan ze het zelf ook niet meer tegenspreken. Zegt dat klopt. Dat is jammer. Want dan kan ze zeggen: dat is allemaal flauwe koel, cool. allemaal flauwe kool, heb ik het niet verspild. Nee, nee, nee. Ja, ze komt uit uh... Bulgarije, maak maar een beetje een accent, hè. dat klinkt interessant. Hè. Ja, ja, dat is jammer voor spreek, ja. Dan dat, dat, dat doen ze dan, dat zie je ook wel eens op televisie, zo'n zigeuner in met een, een Duits accent, alsof we alle zigeuners als Duits accent hebben, maar goed. Dan hebben ze een, een, een glazen boy, en dan kunnen ze dit zo goed zien, ja. En. Ja, het is zo'n cliché, zo'n cliché, en uh, ja, ik zie, ik zie, en, uh, ik zie, ik zie, ik zie, ik zie, ik zie, ja, wat ziet u, een glazen bol, ja, dat zie ik, ja, wat ziet u erin, een glazen bol met een weer van mezelf, ja, en ik eh, zie achter mij, een beetje alles vervormd en ondersteboven, dan komt er dat die ballen rond, dus is hier alles tegenover gespeeld. Zie wat boven is, beneden. Oben is beneden, en wat links is, en rechts, is het spiegeling. En ik zie alles onder de boom. Ja, ja, dat is de toekomst. Ja. Dat is, uh, ja, dat, dat als je op je handen loopt, dan zie je alles onder de boom. Ja, zo kan ik het ook. Allemaal flauwekul, groen, joh. Ik ga jou voorspellen dat het morgen vrijdag is. Ja, voorkennis. <laughs> ja hoor, voorkennis hè. Ja. Ja, ik heb van. Eh. Ja. Ik heb zo'n koekoeksklok hè. Elke keer een bakje met zaad. Naar voor gedaan. En dan kende hij om het half uur. kan die, kan die, uh, kan die uh, een beetje zaad eruit eten. Uh, voedsel, uh, een vogelvoer. Dus een bakje vogelvoer gekocht. Voor de koekelzoek gedaan. En dan was het acht uur. En dan zei hij: Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus niet. En weet je wat? Ik doe een andere vogelvoer. En toen was het negen uur. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Lus ik niet. Ik denk nou, weet je wat? Ik ga voor de ik ga een pot bier neerzetten. toen was het tien uur zegt hij. Heb je een rietje? Heb je een rietje? Heb je een rietje? Heb je een rietje? Dan zou je zo een uh, rietje, hij zegt, was staat te ver, dan staat te ver staat te ver, god voor wat hoor je nog wat doen. Ik ga een keer naar een dierenwinkel en dan zeg je, heeft u voor mij een koekoek koek, voer? Voor <laughs> een kokvogeltje ik zag die een beetje raar rond te kijken. lief, wat zegt u nu? Oh. Oh. heeft heel knijpertjes, knijpertjes in de dieren. En ik denk, Jou, zo ja, van mijn knijpkot. Maar ja, van mijn knijpertjes. Ja, uh, koekoekklokkenvoer. Ja, maar die heeft hij al koekoeksklokken voor? Ja, die heb ik wel, maar die verkoop ik niet. Hoe zou ik? heb zelf al koekoeksklokken, die moet ook eten. Hahaha, <lacht> oh, oh, oh, oh, oh. jezus Christus. Nou ja, wat ja, denken wij ja, eigenlijk? Die vent is niet reis, weet je wel. Ja, ik moet al wat zeggen, die tijd volgt dan nu. Ja, dat <lacht> is toch. Ach ja, ach ja. Haha, uh -huh. Klokken voor. Ja, ja, joh. Ja. Ja, ja. ja, ja. Nou, we hebben uh, uh, Op de Scoot Box, want die hebben we nog, heb ik nog steeds. Die boks, ze staan naar mijn bommertje. Dan hebben ze een, een, een blikje neergelegd vanmiddag. Ik moet dat allemaal leggen ook, weet je. komt er net een vrouw voorbij fietsen, die komt dat blikje weghalen. Dan kent ze weer, de 15 cent. Vormen uh, voor. Uh, ja. Over een is overgeleverd, dat zegt Dreadnought. dat wij. In een bakje met zwarte instarten om toekomstvisioenen te krijgen. Dat zeg ik zoals mijn koekoeksklokken voor. Koekoeksklokken. Ah, wacht eens even hoor. Koekoeksklokken, koekoek voor. <lacht> <lacht> uh -huh. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Rijntje die ging een keer met de, met de koekoeksklok naar de dierenarts. Ja, die vindt hij als een beetje lijp. Die was niet helemaal goed. En die gaat met zijn koekoeksklok naar de dierenarts. Zit hij met een koekoek op zijn schoot? Tussen al die mensen, een heb een kat bij zich, de andere een hond, die een hamster. En, nou ja, op een gegeven moment mankeert die Zo zo'n arme vogeltje wil er niet meer uit, zegt hij. Die vogelt ze er niet uit. Dan ja, hoe moet u dan nog wel koekoek, maar hij komt er niet uit? Nou, misschien is dat deurtje kapot. Nee hoor, dat deurtje doet het gewoon. Maar waarom komt hij dan niet naar buiten? Ja, ik zou het echt niet weten. Maar, uh, maar goed, ik, ja, dus die gent die is aan de beurt, die komt dan bij de dierenhuis. Hij zei: Wat scheelt ervan? Ja, hij zei: Ja, als ze mijn koekoekus, koe koe denk ik, zie ik. Zei, koe kus, ik koekoekus. Wat doe je met die klok dan? Nou, ja, daar zit hij toch in? Hij zei: Ja, hij wil niet naar buiten. Hij zei: Ja, dan moet je hem opwinden. Op wie? Moet dat dan? <boundaries> nou ja, die bal omhoog trekken, ja. Ja, uh, die, uh, ja, ja, ja, ja. Jongen, jongen, jongen, Ja, deurtje deur ze wil niet open. Ja. Hij, hij wil niet, hijigue, hij kent er niet uit. Nee, nou ja, hij schaamt ze om het, Hoezo? Nou, weet ik veel. Ik, uh, ik heb ook gehoord dat de is uitgebruiken ja, ja joh ja de is uitgebruiken zo vertel eens ja uh, dat, dat denk dat uh, dat roept nou uh, niet om het uur maar om de minuut Dan, gaat hij, dan roept hij hartje, hartstikke hardzie om de twee minuten, drie minuten daar uh, ja, wordt er nou eens een beetje schaatsiek van ze mij naar de naar, naar de klok, uh, klokkenwinkel, ze dan moet mij naar de dierenartsen, hoe zou dat vogels wat erin zit, te verkauwen, die klokman keurt niks. Hij mij naar de huis en naar de dierenarts, ja, dierenartsen zegt dan moet je mij naar, naar de klokkenwinkel, want dat ding is gewoon niet goed. Ja, met je, het is, zit uh, weer terug naar die klokkenwinkel, zegt de klokkenwinkel. nee meneer, dat vogels zit erin ik, je moet naar de dierenartsen zijn je toch al ja, maar die stuurt mij weer terug. Hij zei ja, maar dat is geen echte vogel, dat snap je toch ook. Zei, ja, maar blijft dat... Ja, jongens. Ja, ja, ja, ja, ja. Het zijn een dan ben je hoe kom je erbij, man. Doe eens even normaal, man, weet je. Ja. Ja, maar waarom moet er dan een vogeltje in? Waarom komt er een vogeltje in koekkoek? koekoek? Koekoek, dat doen ze in de natuur toch ook niet om het uur koekoek eh, koek, roepen. Die zou dat toch verzonnen hebben, vraag ik me af. Ja, als ik dat eens wist. Een koekoek is een gespecialiseerde. Uh, uh, uh, uh, het, ja. het is een leuke eigenschap van het Nederlands dat je zoiets allemaal als één woord zonder spatjes dient te schrijven. Moskotten zegt: Een koekoek is een gespecificeerde insecteneter die vooral bekend staat om het eten van harige en giftige rupsen, zoals de eikenprocessierups, die andere vogels vermijden. Ze hebben een beschermende maagwand tegen het gif en spugen de haren uit als braakbal. Daarnaast eten ze kevers, springhalen, die pellen. En zonder zangvogelijntjes. En mascotte, eh, die gaat verder met: als je hem wil voeren, moet je de klok dus in een eik hangen met veel rupsen, jaap. <laughs> ja, misschien is dat wel een oplossing. Wie weet, wie weet, wie weet. Ja ja net als jij uh, uh, vader Abraham en Boer Koek Koek ook zo is Boer Koek Koek dan zit in den olie in den olie zit de uil. koek koek koek koek zit in den hoek Koek, koek, en dan krijgt hij voor zijn broek. Ja, weet ik veel. Dat is we lang geleden, maar. Maar als je dat plaatje teruggort, dan denk ik je bij je eigen. Jeetje, als je dat tegenwoordig zou draaien, kijken mensen elkaar af. Wat is het voor bal, bal. Nee, Ja. Net als de humor van het, de jaren 60, 70. En uh, heb je bijvoorbeeld die. Uh, um, en Sonny Kruikamp. En hoe heet die andere ook weer? Sonny uh, uh, Kruikamp. Uh, ja, het zonnetje, naar nou, Het zonnetje wel leuk, ja. Het zonnetje, naar. Nou, het zat wel grappig. Dat in de jaren negentig. Maar dan heb je dan Sonny uh, Kruikamp. En hoe heet die andere de tegenspeler? Nou, ook weer? ik even niet opkomen. Uh, Rijk de Ja, ja, ja. Rijk de Maar Met een oude flam Eh. Uh, ze zat bij me met een sok in een hand en een hallo flimflom en dat vond ik zo flauw ik kon er niet omhoog. echt stom maar ja, goed maar ze zat ook wel leuke dingetjes hoor ja ze had ook wel leuke dingetjes met die, die, die, die, die CNA is toch verdeliger. stopt voor de hele nog herinneren ja dat die aarde onder jullie als er een draait zegt uh, Dreadlet als er een nauw wise man op weg naar de maan meldt ik heb twee Microsoft Outlooks en uh, geen van beiden werkt ja. <laughs> ik heb twee Microsoft Outlooks ja ja ja maar misschien kun uh, je in de ruimte niet e e-mailen dat, kan, dat ze daar geen internet hebben daar de maan, maar er zijn geen, eh, geen steunpunten, geen, eh, geen hotspot op de maan hè? voor internet. En misschien, eh, ja, En heeft u dat gemeld via Microsoft? Oh, dat hebt u natuurlijk via Google gemeld, want dat komt via Microsoft die Outlook-service niet. Ja. Kof, waar moet de stekker erin doen? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja, als je de stekker er niet in zult, dan doet die het ook niet natuurlijk, hè. Dan hebben ze ook laat palen in de ruimte. Want ja, ze moeten toch stroom weer om de weg naar de maan. Dan gaan ze een rondje omdraaien, dan gaan ze weer terug. Nou jongens, we hebben weer 7 miljard. Ja, duur grapje. Als je hoeveel arme kindertjes mee kan voeden met dat geld. Heel veel. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. heel, Ja, heel, heel, ja heel, heel, heel, Tik, Koekoeksklokken, koekoeksklokken, koekoeksklokken. Tik, tak. Ik kan in ieder geval zeggen, er is één vogel die ballen heeft. De koekoeksklok. Dat is een vogel met ballen. Een echte vent. Ja, als de vrouwtjes -klok is, dan klopt er iets niet. Nou ja, er zijn hangende ballen wel, in dit geval. Maar goed, maar goed. Uh, een koekoesklok kan niet zonder ballen, dat doet die klok het natuurlijk niet hè. Dus die, uh, Het gewicht, uh, en dat zijn geen ballen, maar het zijn meestal meer dennenappels ofzo. Uh, ja, een soort dennenappels. Poeh. Dennenappels, ja. Een soort, nou een klein beetje gaat het wel... Nou, het is nog niet echt donker, maar... Het begint al een beetje scheeboog te worden. Ja, in het haag, ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja hoef, hoef, ik ga niet zo laat naar bed, dat weet ik in ieder geval wel. Ja, ja. ik ben een beetje moe. Hoef, ik denk dat ik vanavond lekker vroeg naar mijn bed ga. Ik ben een beetje moe. Oei, oeivogels, ze zijn boomballen. Ja, inderdaad. Je hebt ze. Want als ze gaan landen, hoor je. Oei, oei, oei, oei, oei, Oei, oei, Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. En die kunnen ook heel zachtjes landen. dan roepen ze. niet oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, dan roepen ze. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Oei oei oei oei oei oei oei, oei, oei, oei, oei. Ja. Ah, daar komt hij dan, daar komt hij dan. la la daar wacht ik even, geen ding. Dat is niet This device is ready to help. Ja, la la la la, ti ti hoor. Da la. Da ze Jezus regent je Ja. Weer. Ja. Toedeloed, toedeloed, toedeloed, toedeloed. een lange neus, moet je die lange neusjes zien, het lijkt het een vliegmachine. Jaapie, jaapie, wat een grote neus. Jaapie, oh. Jaapie, ah, ah, ah, oh. Moet je nou eens even horen. Hey, daar is shindri. hallo, dat Sinri. I am the only one with massive River. De vrouwtjes koek ook niet. Dat is een territoriumroep van het manneke. Oei, oei, vogeltjes hebben ook ballen. Oh, gelukkig, want mijn computer ging net uit. No battery and then I came back like this. Hai, hai, ha, Zinri zegt. Zinri red, red. Ja, mensen, straks krijgen we uh, Sindri. Um, uh, om 8 van acht tot 10 uh, uur met hoe heet dat programma ook uh, weer. Uh, en uh, ja, en dan van 10 tot 11 hebben we Dirk uh, Dirk live. Ja? Hé, ja, ja, Pi, zegt Sindrie. Hij, hij, ja, ja. Ja, mensen, we zingen een slietje voor hem beetje la la la la. The blue juice device is really too pale. <laughs> <laughs> Yo, la, la. Yo, la la la. To do. do. do. do. do. do. do. do. The can't see, but I don't know Nee, ze Wat is dat het is hier te zien, mensen? Ik is het Oh no, hand. Oh, no. Onder de hand. Onder de Wat de zachte boos als ik kan je schreeuwen, want ze blijven Heeft u die? Nee, nee. Ow, ow, ow, ow. Weet u, ik ben het Wat gaat het in mevrouw? Oeh, wat gaat het in mevrouw? Wat gaat ga, ze? Mijn eigen blokje schouder. Oh, wist ik zo heel Nee, we zijn er niet. Waarom geef je dan een antwoord als ze er niet zijn? Wij zijn er niet. Nu nee, mag ik u dat vragen. Nee, oké, okay, dan niet. Dat wil ik vragen. Eh, laat ik een antwoord op. Yeah, I'm going to talk to you, I'm going Dank voor het luisteren allemaal. En tot volgende week. To the looy, to the looy, to the light.